Ja, ik ben eigenlijk altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven, ik heb ook, ook bedrijfseconomie gestudeerd. Ik heb lang voor wat grotere bedrijven gewerkt, voor Heineken, eh, dat, dat zal iedereen kennen. En nu Treco, dat is een bedrijf wat in, in animal nutrition doet. Veel in het buitenland gewerkt, lang in, in Engeland, in Zwitserland, in uh, Nigeria. En uh, heel veel financiële rollen en banen. Uh, dus dat is een beetje mijn achtergrond. En, uh,